Drie uur. Dit is even de jong met het NOS-journaal. In Apeldoorn heeft brand gewoed in een appartementencomplex. Zeker twee mensen raakten gewond. De brand brak uit op de zesde verdieping van de zeven verdieping tellende flat. Waarschijnlijk in een sauna. Alle 22 appartementen in het gebouw werden snel ontruimd. Sommige mensen ontvluchten het vuur via het balkon. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal in de buurt. Het is nog onduidelijk wanneer ze weer naar huis kunnen. De vrachtwagenchauffeur die gisteravond is opgepakt... op verdenking van het doodrijden van een demonstrant in België... is een man van 56 uit het Brabantse Dongen. Het 50-jarige slachtoffer deed mee aan een gele hesjesprotest in Vizé. De vrachtwagenchauffeur zit vast in Nederland. België heeft om zijn uitlevering gevraagd. In Parijs is een vierde lichaam gevonden na een explosie... gisteren in een bakkerij. Het gaat waarschijnlijk om een jonge vrouw... een bewoner van het pand waar de ontploffing plaatsvond... Hulpverleners hadden vanmorgen met honden de zoektocht naar haar in het puin hervat. De explosie verwoeste gistermorgen een bakkerij in het centrum van Parijs. Waarschijnlijk was een gaslek de oorzaak. Naast de bewoonster kwamen twee brandweerlieden en een Spaanse toeriste om. Tientallen mensen raakten gewond. De politie heeft gisteravond na een steekincident in het centrum van Tilburg... ongeveer 60 mensen ingesloten in een vestiging van McDonald's. De verdachten waren het fastfoodrestaurant ingevlucht. Een 18-jarige jongen uit Tilburg raakte gewond bij het incident. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Vijf verdachten zijn door de politie uit het restaurant gehaald. Het gaat om vier jongens uit Tilburg en een uit Bokstol, in de leeftijd van 15 tot 17 jaar. Ze worden vandaag gehoord. Het weer wisselend bewolkt met buien en een stevige noordwestenwind... met harde windstoten. Het is een graad of 9. In de loop van de nacht wat rustiger. Een minima tussen 2 en 6 graden. Morgen soms wat zon, maar ook buien met kans op hagel en natte sneeuw. En dan wordt het 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig.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 Maar niet zo bij Bol. Bol zou geschreven worden voor een piano. Zeg maar, goed dan is het. Heel erg zonder, toch was dit de wens van boven. Een wonderkind, wie zal het zeggen, de tijd zal het leren, maar ik vind het wel een wonderkind. Vandaag laat hij ons genieten van een korte piano solo in C. gecomponeerd in, 16, in 1766 door Carlo Filip Carl, Emmanuel Dal. Hierna speelde hij voor ons op de pianasonator in de een van de bekendste werken van Beethoven. Beethoven noemde het werk, net als zijn vorige pianosonate, een sonator quasi una fantasia. En bij werd opgedragen aan Grafin Giulietta Puccia. Zo. Deze is een mis de, en de, mij, de is niet Dat bij ons staat ze bekend als de Tijdelijk de baton van hun in de ziekenhuis die de gent had genoeg, maar toch. Nu ben ik er ook achter dat je ook, dat in het eerste deel iets te veel naar het dier hebt Maar goed, Het resultaat zal nu ongetwijfeld te zien en te horen zijn wanneer het koor, het hartstikke en vol overgaat, de ridder ring in en kent, helpvolging en love, tegenwoordig brengt. Het yes onder leiding van een opvindingsschema.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 Het weer wisselend bewolkt en buien met een stevige noordwestenwind... en harde windstoten. Het is een graad of 9. En de loop van de nacht wat rustiger. Minima tussen 2 en 6. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...